Ik spij al de bruin met het NOS-journaal. Strijdkrachten van de Russische Wagnergroep hebben Oost-Bachmoed voor het grootste deel ingenomen, bevestigen Britse inlichtingendiensten. Er wordt al maanden hard gevochten om de Oost-Oekraïnse stad. Russische militairen en Wagner-strijders hebben de stad omsingeld. Het lijkt erop dat ze alle burgers weghalen uit het oostelijk deel, melden de Britse inlichtingendiensten. In Den Haag zijn twee protesten aan de gang. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion bezetten nog altijd een deel van de A12 ondanks een verbod. De snelweg is inmiddels weer grotendeels open, maar was geruime tijd in beide richtingen afgesloten. De Rijkswaterstaat had uit voorzorg het asfalt besproeid met een hete zoutvloeistof. Die voorkomt dat actievoerders zich kunnen vastlijmen aan het asfalt en zorgt ervoor dat het wegdek niet beschadigd raakt. In het Zuiderpark is een grote betoging van boeren, onder meer tegen het stikstofbeleid... Er zijn naar schatting zo'n 25.000 mensen op de been. Een shovel reed een afzetting kapot, waardoor vrachtwagens het gas op konden rijden. De politie heeft de bestuurder van de shovel aangehouden. In Haarlem is gistermiddag een man bestolen toen hij een epileptische aanval kreeg bij de kassa in een supermarkt. De man die bij hem was, schoot hem te hulp... en legde een envelop met geld voor de boodschap op de kassa. Op camerabeelden is te zien dat iemand het geld wegneemt... terwijl de man na zijn aanval hulp krijgt. De politie roept de dader op zich te melden en het geld terug te geven. Doet hij dat niet, dan worden de beelden openbaar gemaakt. En de ene na laatste rit van Parijs-Nice is gewonnen door Tadej Pogotjar... Pogacar, moet ik zeggen. De Sloveense wielrenner klopte de Fransman David Godu... die nu tweede staat in het algemene klassement. Pogacar verdedigde met de zegen zijn gele leiderstrui. De Deen Vingegaard van Jumbo Fisma staat derde. En morgen is de slotetappe.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 En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Als je de videoclip, uh, nou ja, je mag het eigenlijk uh, nog niet zo noemen... ...maar in ieder geval iets op uh, YouTube erbij uh, ziet... Uh, ...dan weet je zeker dat je in de jaren 80 uh, zit. 1982, uh, om precies te zijn. Uh, Benno, Lekker. Lisa Boree en uh, Breaking Out. Uh, die zangeres is trouwens ook bekend geworden van... Uh, het uh, thema plaat van uh, goede tijden slechte tijden de okay, serie ja, leuk ja, ja. die uh, goede tijden slechte tijden weet je wel dus die platen en zij die. toen uh, toen de tijd uh, gezongen oké okay, nou geweldig zeker het derde uur wat gaan we daar nu allemaal doen ja uh, we gaan straks uh, bellen met uh, Randall Lawson van Auto uh, Passion Tubberweek en we gaan eens kijken wat uh, het verhaal achter de Classic GP Assen dat is een uh, het, het lijkt erop dat het een nieuw, uniek, historisch race-evenement uh, is in Nederland. Uh, dat uh, nou, gaat voorlopig nog niet plaatsvinden hoor. We hebben nog alle tijd, want het is pas in september. Maar ja. We moeten er natuurlijk vanaf met de radio natuurlijk wel van uh, bij zijn. En ik heb het nodige nieuws van het uh, dierentehuis Kermeland. Uh, deze week geen beest, maar wel uh, de laatste stand van zaken. Nou, misschien kan het ook nog wel een beetje meenemen. Want, uh, het, uh, en natuurlijk de inhaakdagen. We hebben nog wat de rest van de week te goed. Uh, uh, nou, en wat verder nog uh, ter tafel komt... Uh, en dat allemaal op de dag van de loodgieter. Ja, nou ja, precies. En de dag van natuurlijk de, de demonstratie in Den Haag. En het grappige is erop dat uh, in LinkedIn daar, daar, daar, daar kijk ik regelmatig op... en uh, uh, gisteravond laat heeft Ambulancezorg Zorg GGD... Haaglanden uh, Nog een, een post uh, geplaatst. Een bericht geplaatst over de... En dat gaat als volgt. Uh, aankomend weekend gaat het druk worden in Den Haag. Met de aangekondigde demonstraties. En de CPC. CPC. Nou, wat, uh, dat, is, oh, dat is die club zeker die demonstreert. En um, de ambulancezorg. Uh, GGD Haaglanden en partners. Uh, zijn paraat om in alle drukte. En ieder die dat nodig heeft. Zorg te verlenen. Kijk, en dat had ik weer zoiets van... Dan denken de mensen, ja we gaan even naar een demonstratie, even lekker onze mening uiten en het mag allemaal in Nederland. Ja, was. er zijn twee uh, demonstraties en er is een evenement nog uh, ja, in, uh, nou ja, in Haag. Ja, dat bedoel ik maar. En, uh, maar er is natuurlijk wel uh, dat andere mensen daar extra voor moeten werken, Om op, op moeten komen draven, extra politiemensen, misschien wel extra brandweermensen in huis moeten halen. Die vraag Tot... kregen de demonstranten ook gisteren op tv. Oh, is dat zo? Toen zeiden dus, ze, nou dat heb je toch bij een voetbalwedstrijd ook? Uh, nou, ja, dat, uh, dat klopt natuurlijk. Maar uh, het is, gaat wel even om het beseffen... dat er dus andere mensen aan het werk moeten... terwijl jij uh, uh, aan het demonstreren bent. Uh, uh, en dan kan je afvragen, is dat wel zo sociaal? Dus, uh, Zeker niet. Dat, dat weet ik nu al. Oké, okay. Goed, nou, nou, nou ja. dat gaan we dit uur uh, allemaal doen. Ja, dus, gaan we dit uh, allemaal lekker blijven luisteren naar uh, de enige echte eigen lokale radio ZFM. We zijn er al ruim 32 jaar... Met ook heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Jennifer Warnes en Joe Cocker. What brings? In a world All I know is the way It's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Where the eagles cry on the mountain high. Well, I'm looking behind Climb a stair every day Zeker weer bellen met Randall. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, er hoort ook een gouden oude bij natuurlijk. Ja, He, daarvoor. Ja, ja, ja. En daarvoor. Je pilot. en Race Radio. Pit Report. Pit Report. dus even kijken of die goed genoeg was. Goedemiddag, Randall. Welkom. Nou, je, je hebt weer je hebt 100 punten. Hij was helemaal top. Ja, was hij lekker? <laughs> Mooi. Helemaal goed. Want je collega, je collega vorige week, dat was een puinhoop. Ja, <laughs> ja, die moet nog een beetje inkomen, joh. Dus, eh. Uh... Oké. Okay. Nou ja, bij deze goedemiddag. Leuk dat je er uh, weer bent. Hé, hey, ja. Rindel. Ja. Ja, ja, ja. Mag ik eerst beginnen met uh, vorige week. Ja, hadden we natuurlijk uh, de race, hè? de eerste race van het jaar. Ja, spannend. en een uh, ja, hele spannende winnaar uh, hadden we ook. We in spanning gezeten met die hele wedstrijd. Super spannende wedstrijd. Ja, ja wel, nou ja, uiteindelijk uh, was hij toch wel leuk om uh, uh, um de, zeg maar de troostprijzen met Alonso... die toch wel uh, heel verrassend natuurlijk uh, die derde plek pakte Dat is leuk. En, uh, en uh, Vraai je toch wel weer de probleempjes. Uh, wat we al een beetje hadden voorspeld. Die gaan weer de probleempjes krijgen. Nou, die hebben we uh, al gelijk weer gekregen. En ja, uh, Mercedes. Hm. Als een van je klantenteams uh, voor je rijdt, dan heb je een hele... Uh, hele uh, klote avond gehad. Zullen we daar maar ophouden? Ja, en Mercedes uh, gaat nou een beetje dreigen he, richting het uh, eigen ja. team. Richting uh, Wolf. Ja, maar ook terecht. Want ja, ze hebben aan het concept vastgehouden van vorig jaar. En vorig jaar werkte het niet. En nu werkt het nog steeds niet. Dus ik weet niet wat voor knappe koppen daar zitten. Maar als het niet werkt, werkt het gewoon niet. Nee. Dat simpel. Zo krijgt Aston uh, Martin alleen nog uh, maar updates. En dan moet Mercedes het met uh, de oude rommel doen. Ja ja, ja, ja, ja. En dan gaat er denk ik wel een uh, meneer Hamilton en ook een George Russell. Die gaan heel erg lopen, lopen kankeren en lopen schreeuwen. En dat ze het er niet mee eens zijn. Dus we gaan het wel zien. Het, het rommelt lekker daar bij Mercedes. Nou zeker. Het ze waren, waren niet helemaal helemaal blij, En helemaal dan richting uh, team ook niet dus uh... nee nee nee kijk en ja en max ja uh, wat moeten we ervoor zeggen? Hij werd door zijn engineer meerdere malen gezegd... dat hij langzaam moest rijden. Dat hij geen zin in. Tot hij uh, er gewoon helemaal klaar mee was. En Max nu luisterde hij namen. Dus dat was ook een korte discussie. En uh, dus uh, ja... Ik denk als Max vol op, op het gas was gegaan... dan had hij gewoon uh, echt met de 30, 40, 50 seconden voorsprong uh, gewonnen. Uh, beetje te dominant helaas. De ja, uh, maar toch, uh, zeggen, uh, toch zeggen mensen... Ja, dat was ook uh, met uh, Hamilton. En toen ja. hoorde je de Hamilton-fans ook niet uh, klagen. Maar ik ja. ben het wel helemaal met een je eens hoor... dat dat een... Uh, ja, een uh, beetje spanning, uh, meer uh, spanning is wel lekker. Nou, maar het is al een lang seizoen. Hè? We hebben pas de eerste erop zitten. Het kan van alles misgaan, natuurlijk. En alle teams kunnen mega terugkomen. Maar uh, het wordt, ik, ik ben bang dat het een beetje een Red Bull-jaartje gaat worden. En Max uh, met twee vingers in zijn neus gaat winnen. Ik hoop het niet. Want we moeten gewoon tot de laatste wedstrijd moeten we gewoon een mooi kampioenschap hebben. Renol, hey, even, even over die technici van Red Bull. Die zeggen tegen Max: uh, Rustig aan, beste om. Maar um, waarom zouden ze dat eigenlijk zeggen? Dus, is dat om het materiaal te sparen? Of ja, motor sparen, een heleboel dingen. En uh, het is niet nodig om om constant door te gaan... als jouw al, uh, eigen snel zo was. En Max zag je heel duidelijk... Uh, zich focussen op een teamgenoot. En die zei... ja, maar als PS langzamer gaat rijden... ga ik ook langzamer rijden. Maar hij wilde gewoon... dat PS dichterbij kwam. Ja, ja, dus, ja. Dus uh, ja, ze zeiden van... joh, doe maar rustig. Het, het had volgens mij niks met technisch te maken... met wat er aan de hand was. Maar ze wilden gewoon het materiaal. Kijk, zo'n motor... Uh, die moet ze langs, veel, zo lang mogelijk mee. Om, ja. uh, dus ze wilden gewoon het materiaal sparen. Uh, uh, 500.000 toeren minder draaien... is natuurlijk al heel snel... voor het motortje heel erg lekker. Ja. ja. En, uh, dus, dan kan het motorje misschien twee, drie wedstrijden mee. En dan ja, met die pool moet allemaal wisselen. En strafkrits uh, straf en toestand. Dat soort dingen. Zit je daar toch later in het seizoen aan? Ja. Maar ja, het is en... natuurlijk wel een beetje te even tegen oren gezegd. Langzamer rijden of ja, rustiger rijden. Uh, weet je, ik vind sowieso de crush die je helemaal moet managen. Uh, dat hoe een wedstrijd gaat met een gemiddelde, gemiddelde snelheid rijden. Dat soort dingen. Uh, ik, uh, ik ben geleerd als reizen uh, Op het moment dat die uh, licht uitgaat. Moet je zo hard mogelijk uh, ja, naar de finish. Uh, <laughs> ja, en je probeert elke ronde gewoon snel te zijn. Heel simpel. En, ja. uh, dus uh, dat vind ik, vind ik van de huidige Formule 1-generatie vind ik het echt heel erg. De, die jongens zitten eigenlijk in een soort computerspelletje. Worden. Ja. Uh, door Vergis je niet, zo'n teams Red Bull wordt door 200 mensen aan de zijlijn. Uh, want ze zitten natuurlijk ook in Engeland zitten het ook heel veel achter de computers. Elke, uh, elke millimeter zitten ze uh, te kijken van wat is aan de hand, wat is er niet aan de hand. Er wordt zo'n uh, rijder uiteindelijk helemaal gecoacht naar de finish toe. Ja. Uh, met, zo, met materiaal zoveel mogelijk sparen. Uh, hij heeft niks met de race te maken. Nou, nee, voor, nee. Uh, dus uh, ik heb het af en toe wel eens een beetje de moeite mee, ja. Dat is ja leuk ja, dat ja, je dat wel. zegt, want in de Netflix-serie uh, Survive to Drive um, daar komen natuurlijk meerdere coureurs aan het woord. En ja. ook meer die boordradio uh, uh, hoor je dan. En dan af en toe die coureurs ook schuilen op die lui. Want uh, ik, ben, ik zit nu in een bocht, ik kan toch niet praten. Ik ben aan nee, het racen, laat me met rust. <laughs> dat nee, soort tekst dat is allemaal. Is, als jij ook in een gevecht bent, en dan gaat zo'n engineer door, door ja, ja. In je oor zitten tetteren. Ze ja, ja. is precies heel, vliegen En ze kunnen het niet, maar ik zou de stekker eruit trekken. Weet je? Ja, ja, ja. Vroeger, vroeger, vroeger zaten die stekkertjes aan de zijkant van de helm. En trok je de stekker eruit klaar. Ja, ja. En dan gaan die niet meer babbelen. Uh, tegenwoordig zit het allemaal getoekt, in oortjes. En met het allemaal onder de pak en dat soort dingen. Dus dat is een beetje minder minder. Makkelijk, maar ja, ik doe hem eruit. Ja, ja maar uh, Rendel uh, uh, Alonso die was daar wel blij mee uh, met de, de boordradio... Uh, tijdens de afgelopen race. Want hij heeft wel een paar mooie opmerkingen gemaakt... Uh, richting, uh, richting het uh, team ook. Uh, bij inhaalacties, dat hij zegt. Ja, bye bye. bye. Ja, ja. En dat ja, ja. gaat. hij er voorbij. Bye bye. Ja, ja, ja. Maar daar is Alonso altijd goed in. Hè. Die heeft er wel meer van die one-liners en toestand. En, uh, Echt leuk. Je, het is natuurlijk prachtig, want die man is over de veertig. En dan ben je eigenlijk opa in de Formule 1. Als je de je huidige generatie. Moet, ja. uh, Piastri was nog niet eens geboren toen Alonso al aan het racen was. Ja, ja, ja. Houden er even rekening mee. Hè. Ja. Dat is een tegenstander van hem. Ja. Maar dat jongetje was nog niet eens geboren. Hè. Die wist nog niet eens dat hij een spermazaadje was. Ja. Weet je, uh, en Alonso die zei. Om overwinningen bij elkaar te rijden. Dus we raad het in principe bij. Ja, ja, ja. Uh, uh, prachtig dat die man nog steeds die drive heeft en gewoon echt wil winnen. En uh, de, je ziet gewoon zijn ogen dat hij nu weer een auto heeft waar hij dat mee kan gaan doen. En uh, dus de, ja, daar gaan we nog hele mooie dingen van dit jaar van zien. Ja, en ik begrijp ook dat er, dat er echt een uh, klik is tussen uh, Alonso en uh, Max Verstappen... En dat vanwege Hamilton. Ja, nou ja, ja een beetje, ik, ik denk dat dat ook een beetje door de pers opgehemeld wordt. Uh, uh, ik denk dat uh, sowieso, hè? Alle coureurs op, uh, op de krit hebben allemaal enorm veel respect voor elkaar. Dat daar de pers dan altijd een beetje een zootje van maakt, dat denk ik wel eens, jongens, houden op met die ongeheim. Want die jongens, ook een Hamilton en een uh, Alonso hebben al zo'n lange geschiedenis. Die race al zo lang tegen elkaar. Die hebben best wel respect voor elkaar. Ja, dat Hamilton af en toe een beetje raar uit uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh het hoofd komt, ja, dat vindt Alonso prachtig, want die gaat er vol ja. Dus, maar ik denk dat die Kijk, je moet ook niet vergeten, vorig jaar hebben ze met z'n allen gegeten. En wie betaalde de rekening? Hamilton. Dat was echt niet om vriendjes te maken, hoor. Ja, ja. Dat, dat doet die man ook uit zichzelf. Dus um, Heel simpel. Ik denk dat er best wel ook, ook tussen Max en Hamilton is een meer respect, denk ik, dan wij, dan wij denken. En dat de pers dan af en toe twee zinnetjes ergens uithaalt en dan daar een heel verhaal van maakt. Ja... Uh, uh, dat, is het, zoals, het, zoals, dat is de pers. Dat Neem het zoals je, zoals je moet. Uh, ik vind het prachtig dat, uh, dat uh, ook een en los nog steeds in dat circuit ronddraaien. En, uh, je ziet de jeugd komen, maar voorlopig zijn die twee nog steeds snel. Zo zeker weten. En nou ja, de pers, jij ja, hebt het erover. Die zijn ook lekker bezig met uh, het verhaal van uh, Alfa Tauri natuurlijk hè, en uh, Red Bull. Ja, heel simpel. Uh, gaat het uh, verkocht worden? Gaat het niet verkocht worden? Ik denk dat het wel meevalt. Uh, ik denk dat het gewoon toch wel het zusterteam gaat blijven. Uh, en Alvertawi, ja, die zou uh, toch wel eventjes uh, aan de bak moeten. Dat is eigenlijk toch heel raar. Het is het zusterteam van, uh, uh, van, uh, van Red Bull. Dan zou je verwachten dat die jongens ook wel op plaats 5-6 kunnen strijden. Nou, ze zitten er gewoon helemaal niet bij. Klaar. Uh, dus daar moet, uh, die hebben heel veel werk aan de winkel. Maar je ziet in principe dat... Ja, en Esther uh, Martin komt dus wel heel erg terug. Ja. Dus het kan wel. Maar we bouwen bouwvertouw is uh, behoorlijk even wat werk aan de winkel. Voor zowel Tsunoda en zeker voor, uh, voor de Vries. Want dat was eigenlijk natuurlijk gewoon niet goed, de eerste wedstrijd. Helemaal niet. Nee. nee. nee. Mensen nee. zeiden allemaal van, hij heeft de eerste race, heeft hij het goed gedaan. Hè? Ja, oké. Ja, hij okay. het goed gedaan. heeft? Nee. zie je uh, op de WC na de wedstrijd. Maar uh, <laughs> uh, verder, uh, uh, ik, uh, ik was verbaasd. Uh, kijk, uh, iedereen was natuurlijk naar nou, nou Monster. vorig jaar. Is iedereen, nee de Vries, dat is de coming man die gaat het worden. Met heel veel ervaring. Maar heb je gewoon een beetje zei, ja, maar vergis niet dat hij in alle klassen... altijd wel even tijd nodig had heeft. Ja, ja. Even meteen is ook zo'n klasse. Ja. En uh, ik heb gelijk gezegd... en er zijn natuurlijk al een heel om de Nederlanders die zeggen... ah, oh, die Nick de visie gaat het helemaal worden en dat is helemaal dit. En ik had gelijk zoiets. Ja, jongen die Tsunoda... dat is ook een pannenkoek. Die kan ook gas geven. Zeker weten. Ja. En uh, dit, ja, de, vorige weekend is het toch wel bewezen... dat Tsunoda dus inderdaad geen pannenkoek is. Klaar. En uh, Nick uh, zou in de bak moeten. En niet een klein beetje, maar behoorlijk ook. Ja, nog één uh, korte vraag over uh, Alphen Tauri... en dan uh, gaan we verder met... Uh, een, een nieuwe race die eraan gaat uh, komen. Heb ik uh, van uh, Benno gehoord. Maar uh, Alfa ja, als zusterteam. Waarom uh, kan uh, Red Bull niet even zeggen: van joh. Het gaat helemaal niet goed hè, met jullie. Ik stuur even een paar techneuten jullie kant op... Nee, en we zorgen ervoor ja, dat het dat beter gaat. Zomaar. Dat, maar, er zijn allemaal regeltjes over... en je mag niet uh, dingen uitwisselen, je mag geen onderdelen uitwisselen. Er werd natuurlijk nu al een beetje gezegd... door de van... Uh, we hebben drie Red Bulls op het podium... want die Martin ziet er wel heel erg als de Red Bull uit. Uh, dus daar zijn waarschijnlijk wel wat tekeningen gestolen. Ik weet het niet, maar we hebben in het verleden natuurlijk... in de Formule 1 al heel veel van die Spygate-toestanden uh, uh, gehad... van uh, tekeningen die werden gestolen bij andere teams. Dat houdt ze opeens heel erg uh, op elkaar gingen lijken. We hebben het ooit gehad, uh, onder andere natuurlijk met uh, arrows en wat was dat, uh, Shadow volgens mij. Uh, die twee waren gewoon twee druppels water. Zelfs de buitjes zaten op hetzelfde plekje. Nou, dan weet je dat er wat aan de hand is natuurlijk. Um, uh, nee, je kan niet zomaar even zeggen, we gaan eventjes uh, uh, boel verwisselen of uh, techneuten. Je kan ze bij elkaar wegkopen, maar je mag ze niet uitlenen. Dat is wel uh, ook een... Ook een al is het een zusterteam, dat mag niet. Ja, nee, ook niet bij een zusterteam. Nee, het wordt wel zusterteam genoemd, maar het zijn wel twee teams die natuurlijk helemaal onafhankelijk van elkaar draaien. Ja. En er zou best wel wat technische know-how naar elkaar overgegooid worden. Maar heel eerlijk, als Red Bull wat technisch know-how naar Alfa zou, uh, uh, zou gooien... dan zou ze niet op plaats 14, 15 of 16 rijden. Nee, nee maar uh, uh, misschien willen ze daarom uh, de fabriek van uh, Alfa wel naar uh, Engeland verplaatsen. Uh, ja, dan zitten ze wel wat dichterbij. Ja, dat bedoel uh, ik. Dan kan je even makkelijk even binnenlopen, en, nou, <laughs> zeg maar. Nou, voor de, de vier jaar, voor de waarnemers, kan je een tunneltje graven. Dan ga je even hier dat lopen. Zeg, Red over geef gesproken, er komt een, er is al eigenlijk een classic GP Assen en ja. een, een uniek historisch racevenement. Uh, zo worden geschreven, maar we kennen toch in, in Zand wordt toch ook een. Uh, een Crusticampris uh, in de uh, foto ja. jaren. Uh. En uh, vorig jaar is campri Assen voor het eerst uh, begonnen. Alleen het is een totaal ander evenement als dat op Zandvoort. Oh. Uh, in Assen hebben ze een mix van motorfietsen en auto's. Okay. En, uh, en dat is een mix gebleken die heel goed is. Nou is vorig jaar het evenement een beetje letterlijk en figuurlijk in het water gevallen, omdat we gewoon drie dagen met de ja. uit. Oh ja, dat. Ja, ja daar, daar, daar ga je uh, een evenement mee maken uh, ja. op Breken, Heel simpel. Ja weet je, dat we dit, nu werd het echt gewoon gebroken met weinig bezoekers uh, gewoon, maar het was ook echt gewoon heel slecht weer. Nou, dan, is, dan weet je als organisator, dan ben je gewoon helemaal de pineut. Ja, Volgens mij ja. hebben ze dit zelf ook een keer gehad, zo'n weekend. Oh, dat is het gewoon klaar. Ja. En, uh, maar, uh, als je kijkt naar het hele evenement, het heeft enorm enorm veel potentie om denk ik wel een van de mooiste evenementen in Europa te gaan worden. Zo. Omdat de organisator, Lee van Dam organisatie, is een hele grote organisator die gewoon uh, enorm veel uh, know-how heeft, voornamelijk in de motorsport, maar ja. ook uh, onder andere uh, Jack's Racing Days uh, op Assen waar natuurlijk altijd uh, zo'n 60 70.000 man op afkomen, ja. is ook van hem. Dus die weten wel wat evenementen zijn en evenementen neerzetten. Ja. En uh, Classic Grand Prix, Assen moet even groeien. Ze hebben een fantastisch fantastisch programma voor dit jaar neergezet uh, met uh, groep C, uh, Formule 1, uh, Europees, de Europees Kampioenschap Formule 3 historisch gaat te komen. So. Um, de, de, de Young Timer Touring Car Challenge is de Bimmer Race Car Challenge, maar ook het uh, de, de Super Sixties, een nieuwe serie, tenminste een oude serie met een nieuwe naam, met de wagens uit de jaren 60 uh, en nog heel veel andere dingen. Dus ja, er gaat wel heel veel, maar ook uh, enorm veel gebeuren daar. Mm. Dus dat is helemaal goed. En, uh, en wat leuk is, er komen ook wat uh, hele grote corrigeën uit de, de motorsport, onder andere Randy Memmela. Oh, nou, ja. Die is, uh, ja, die is ja. toch al 500 C uh, World of uh, Visio World Champion geweest in een aantal jaren. En ook uh, Kevin Swans, nou, ja. daar hebben we het over wereldkampioen uit 1993. Zo, gaaf. Dus ja. die komen daar gewoon demo runs doen op hun ouders, mooie op hun oude motorfietsen uit de jaren 90, Dus dat is natuurlijk helemaal geweldig. Ja, ja uh, ik denk als het, uh, het is uh, 8 tot 10 september, ik denk als het mooi weer gaat worden, dat daar ook gewoon 40, 50, misschien wel 60.000 man op af gaan komen. Dat denk ik ook wel, ja. ja. ja. In die zin is uh, motorraces natuurlijk wel buitengewoon uh, spectaculair, veel spectaculair eigenlijk dan autoraces. Jawel, maar het mooie is wat we vorig jaar gezien hebben, is dat de mix van een motorfietspubliek en een autofietspubliek wat eigenlijk altijd die zegt van dat kan niet met elkaar, ja. kan verschrikkelijk goed met elkaar door de bocht. Okay. Dus dat is helemaal mooi. Dus dat werkt gewoon helemaal fantastisch. Um, die mixen, want die, ook die, die, die motorfietsmensen kwamen ook bij de auto's kijken en de automensen gingen bij de motorfietsmensen kijken. Ja. Weet je dus, uh, het, wat hij wat neerzet, uh, is gewoon fantastisch. En ik heb het, ik heb het zelf een keer gezien uh, op, uh, op de Zachtse Ring, dit verhaal, uh, bij een organisatie in Duitsland hadden nou, ze het ook ah, dat is een groot feest mm. en uh, ik denk dat de uh, klassiek Asse echt uh, in de toekomst uh, het evenement in uh, Nederland gaat worden. Goed zo, nou, uh, we zetten het in onze agenda. en uh, Zeker. We gaan 8 het, uh, tot 10 september op uh, de TT 4 ja, ja, ja, Ja, ja, ja, geweldig. Nee, ik weet het, hè. Naast Zwolle houdt de wereld op, maar... <lacht> <lacht> Ook toch naar Beverwijk, maar ja, goed. Ja, nee, Beverwijk, Beverwijk is uh, daar, daar is nooit de wereld op. Hè. De Tempel of Autospot zit hier. Oh, dus, ja, Het ja, ja. is altijd, altijd oké. Okay. Goed zo, goed zo. Red, dankjewel je wel voor de bijdrage van deze week en graag tot volgende week. En een goed hey, weekend vijf, verder. Fijf weekend, Hoi. Oh, Bye -bye. Bye. In the key time is it cold In your little corner of the world You could roll around the globe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 Soldiers in the row Oh no Nikita you never know Do you ever dream of me? Do you ever see the letters that I write?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 I, I never know how good it feels to hold you. Now keep to I need you so. Oh, Now keep to give me Trials, they try to pull me off track. Bright smiles, joker stab me in the back. But you were the lineup ahead from lies. Dat waren twee grote hits op een rij. Als eerste Elton John met uh, Nikita en erachteraan uh, deze mooie single van uh, The Starlings. En de single heet uh, Rollercoaster. Hé, uh, hey, dat moet me ergens aan denken. Rollercoaster. Rollercoaster. Yeah. yeah. En, uh, het, het leven goed, is hoor. een rollercoaster. Ja, het leven is zeker een rollercoaster. Maar bijvoorbeeld we wel goed zo'n uitzendstaking. Even uit beeld. En, uh, heerlijk. Ja, het was uh, was uh, lekker. Ja, maar zeker. Even leuk. strandwandeling gedaan. <laughs> Helemaal uh, goed. Uh, die, ja, oh ja, Dier van de week hebben uh, we ja, niets? Ja, ja, nou ja, we gaan het natuurlijk wel hebben over Dierenhuis. Um, Dierenhuis Kennemeland, hier in Zandvoort. Um, want die hebben natuurlijk ook een eigen Facebookpagina. En daar staan altijd uh, toch wel hele leuke dingen op. Dat, um, zoals uh, de score van februari. Dat 17 honden, uh, 17 honden ja, 21 katten en 2 konijnen hebben een nieuw huis gevonden. Uh, vorige week, uh, uh, vrijdag, ja, uh, werden ze uitgenodigd in het Holland Casino Zandvoort om een donatie in ontvangst te ne nemen. Uh, medewerkers van het casino hadden uh, voor het dierenhuis gekozen als een van de begunstigden voor een gift uit de Goede Doelenbus. Dat kwam erin ja, uit. Er kwam 1695 euro uit. Boom. En daar kunnen ze bijvoorbeeld 17 poezen mee laten steriliseren. Of zelfs 34 katers laten castreren. En dat riep een hoop vragen bij me op. Waarom twee keer zoveel katers castreren voor hetzelfde geld als 17 poezen? Nou ja, ik. Nou, flink, wij stappen ik, waarschijnlijk ik, al die katers. Ik, ja, ja, ja. Ik wil, uh, ik wil er verder niet uh, meer over nadenken. Um, verder wordt er een open dag gehouden. En, en dat is 2 april. Dat is de Open Dag Konijnen. En de zondag 2 april. Dan is iedereen van harte welkom bij Dierenthuis Kermeland. En daar kunnen ze de... terecht. <coughs> Excuus. Het laatste nieuws is dat er, dat van zes uur geleden... dat er dit keer geen adoptie, maar is een kat die is weer veilig thuis... na twee jaar en negen maanden vermist te zijn geweest. Dankzij de chip die de kat in zich heeft... konden, de, konden ze de eigenaar achterhalen en herenigen... Als deze kat geen chip had gehad, dan was dat zeer lastig geweest. Het straatleven had deze kat uh, niet veel goed gedaan. Eerst thuis uitrusten en dan naar de dierenarts voor een gezondheidscontrole. Ja. De hele tijd uh, gewoon uh, eigen, uh, eigen dingen gedaan. Ja, blijkbaar. Die hebben zich in leven gehouden met uh, konijnen en, en muizen. En, en, uh, en, uh, en blijft natuurlijk een, een, een, een kleine tijger. Hè? Dus uh, wat dat betreft uh, is hij natuurlijk dus helemaal zelfvoorzienend geweest... Dan nog even een zielig verhaaltje over een uh, zeven maanden oude verwaarloosde hond. Eens even kijken hoe, hoe die heet. Um, nou, er, uh, het is een Stafford hond. Stedford -hond. Um, en die, uh, nou, meer informatie daarover die, uh, kan je vinden op natuurlijk uh, dierenbescherming.nl. En even kijken: dierenbescherming.nl/slash dierenasiel/slash Kinnemeland, daar kan je het allemaal terugvinden. Dat is ook een, ja, een beetje een treurig verhaal. Daar heb ik nu even leven geen zin in. Een treurig verhaal. Nee, jij vertelt dat verhaal over die, die kat, inderdaad, 2,5 jaar. Dat is het verhaal. Maar je hebt verhaal. natuurlijk ook die, die aardbeving, die ernstige of heftige aardbeving in Turkije en ja. Syrië gehad. Ja. En hebben ze, Na bijna een maand hebben ze nog een uh, hond uh, met, uh, met kleintjes uh, eronder ja. pijn vandaag gehad. Ongelooflijk, hè? Ook zo verhaal. Want ja. er stonden allemaal blikken hondenvoer uh, op die plek... en die hebben ze zelf blijkbaar opengekregen of uh, ja, ja, ja, ja. Iets, iets mee gedaan. Ja. Maar toen dacht ik ook van ja, ze hebben toch ook water en uh, alles ja, nodig. Ja, want ja, anders ja, ja. overleef je dat niet. Wij nee, uh, mensen kunnen inderdaad langer zonder eten dan zonder water. Dat is, zonder water is het uh, binnen een week uh, is het met ons gedaan. Zo'n beetje. Maar ja, uh, misschien is het de halve waarheid, uh, Rob. Dat was een mooi verhaal. Naar... Ja, ja, precies. Dus uh, tot zover het het Dank je wel En uh, uiteraard volgende week weer uh, gewoon een beest van de week. Ja. En zoals je dat van ons uh, gewend bent. Uh, we gaan een uh, gouden oude draai. Ook weer lekker een muziek uit de jaren tachtig. Nou, deze plaat die kent bijna niemand hoor. Maar uh, ook deze kwam ik weer... Uh, in de Seven in Single uh, uh, collectie van mezelf tegen net Augustine. I'm Ben ook blij dat we nog draaitafels hebben. Dat ik nog zo nu en dan een singeltje kan draaien. Ja, leuk. Lekker en nekkeraard. Ook bijna niet. Dus uh, dat deed hij best wel goed. Deze plaat uit volgens mij uh, 86. Je net Augustin. En Igo, ja. we gaan de Inraak-dagen doen. Ja, morgen, 12 maart, is het internationale dag tegen het internetcensuur. Internetactivisten roepen dat al jaren. Het internet is lang niet meer zo vrij als het zou moeten zijn. In sommige landen nemen de macht over hun eigen... Internet, Anderen maken het lastig om kritische websites te bezoeken. Dus uh, daar is morgen aandacht voor. Dan maandag 13 maart is het uh, begin van de Brain Affairness Week... Um, en dat is een. Uh, de, in deze week vraagt de Hersenstichting aandacht voor de werking van de hersenen en het belang hiervan. Een week lang maken, uh, wordt er mensen bewust gemaakt uh, van hoe belangrijk de hersenen zijn. Want alleen dan besef je hoe, hoe groot de impact op het leven is als er iets met die gezonde hersenen gebeurt. En nou, dat is zeker waar. Zeker als je bijvoorbeeld een uh, hersenbloeding of een herseninfarct krijgt, dan. Verandert je leven bijzonder ingrijpend. Ehm. Um, eens even kijken. Nou, wat gaan we allemaal doen uh, in die week? Ehm. Um, even kijken. Nou, daar gaat dat bij helemaal niet over. Het gaat alleen maar door in die week. Dus aandacht voor de hersenen. En dat gaan we natuurlijk in andere media. Gaan we dat nog allemaal tegenkomen? Dat gaat een beetje te ver voor uh, dit moment. Um, wat krijgen we vanaf de 13e ook? Dat is de Ontdek door Zorg Week. Dat. Um, dat duurt tot en met 17 maart. Oh nee, tot 14. 9, oh, dat was in het vorige jaar. Nee, 17 maart tot en met 13, tot en met 17 maart. De ontdek door de Zorgweek. Oh, dus ik was een week te vroeg. Ja, ja, ja, ja jij <laughs> was een beetje te vroeg in het ziekenhuis. Okay. Ja, ja. En uh, honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren... om naar Nederland te laten zien hoe het eraan toe gaat op de werkvloer. Neem een kijkje bij het verzorgingshuis om de hoek of in een operatiekamer. Dat lijkt me wel eens leuk. Uh, in een groot ziekenhuis. Uh, van zorgboerderij tot GGZ. Van nieuwe zorg in de wijk. Kleinschalig wonen. ouderenzorg, revalidatie, Revalidatie. zorg. Nou, ga zomaar door. Het, uh, het komt allemaal aan bod. Uh, dinsdag, uh, oh dat is een bijzondere, 14 maart hebben we de Stiek en BJ dag. Ja, dat is even een dingetje. Ja, wat is dat? Ja, ja, ja, precies. Dat is een Amerikaanse dj, Tom Bertie. was het zat dat Valentijnsdag uitgegroeid is tot een vrouwenverwendag. En besloot de Stiek en BJ dag in het leven te roepen. In het buitenland lusten de mannen er inmiddels pap van... maar in Nederland moeten we er nog even aan wennen. Wat is het namelijk? Het is biefstuk- en blowjobdag... Dus, uh, da, ja, mama, wat is dat dan? Een uh, Het uh, dus, ja. is nog te vroeg, Ik, hè? Het uh, is uh, uh, nog geen tien uur. Ja, dus, uh. ja. Dus, Hé, uh, Fred. Hey Fred. <coughs> hey Fred. Uh, uh, dus Goedemiddag. De, dat moet even uitgelegd worden thuis. Um, Piep. Uh, uh, dus, uh, dus, dus eigenlijk is, even kijken: 14 maart is de Valentijnsdag voor mannen. Nou, gezellig. Ja, ja, ja. Dat wordt een mooie dag. En het is ook Piedag. En uh, pie, de, pie beneden. Naderingsdag is een wiskundige constante. En die, uh, dat is altijd op de derde maand van de veertiende dag van de derde maand. En uh, dan worden wereldwijd op wiskunde afdelingen van universiteiten uh, wordt dan uh, taart geserveerd bij de koffie. En gaat men dan uh, gezellig uh, even rond de tafel om het pi moment te vieren. Het is ook op die dag Nationale Aardappelchipsdag... Dan woensdag uh, uh, 15 maart, er zijn heel veel dingen te doen. Internationale consumentenrecht, internationale dag voor maatschappelijk werk... nationale boomfeestdag, de waterschapsverkiezingen, provinciale staten. Het behoeft allemaal geen toelichting. Donderdag is de dag van de leerplicht. Dan moeten we het weten, we, we moeten allemaal verplichten school. Het is ook de dag van een gezonde school... Kantine. Uh, uh, vrijdag is het St. Patrick's Day. Ik ben even kwijt weer. Weet jij dat ook, uh, Fred? St. Nee, nee, nee, nee. Patrick's Day. Nee, nee, Fred nee. weet het ook niet. Het is ook de internationale dag van de slaap. En op de fitmedewerker.nl uh, website daar staat precies hoe belangrijk het is dat je goed slaapt. En vrijdag is ook de nationale Pannenkoekendag. Pannenkoek. En, pannenkoek. En er, nou, ik krijg al wat water in mijn mond als ik er het over heb. Tot zover. Zeker. E daar. Nou, weer uh, mooie dagen die eraan nou, gaan komen, zei, Benno. Leuke leuk jongen, week. Jongen, jongen. Leuke week. Zodat ik, uh, Fred, hij, hij is gelukkig weer in de studio aanwezig. Met entertainment. Voor je straks even horen wat hij allemaal gaat doen. Ja. Maar eerst Earth, Wind and Fire. WOF heeft uh, heel veel mooie platen gemaakt. Waaronder uiteraard uh, deze ook wel voor de Sea of Love. Ook wel uh, geschikt eigenlijk uh, deze fantasy. Ja, Toch? Ja, zeker wel. Ja, ja, Sea of Love dit uh, plaatje. Is, dit is natuurlijk een uh, heerlijke plaat. Zeker weten. Nou, Frits. Goedemiddag. Niet ja, goeiemiddag. voor uh, Sea ja, of Love. Fred, ja, daar zijn we de witte. Jo, uh, wie ben jij? Stel je even voor <laughs> aan de <luisteraars. laughs> nou, uh, je... Ik ben Frit Huy, Ik ben 25 jaar. Ik heb Interpol net even gebeld dat Fred van de opsporingslijst gehaald kunnen worden. <tankst> nou, leuk dat nou, je, je er Kun je even kijken www.zfmartisten.nl? Oh ja, dan kan jij ja, dat leven volgen. <tankst> Ik kan alles volgen. Fred, vorige week stond voor Jaap mijn neus stond ineens een artiest die een week te vroeg was. Ja. Wie is dat? Dat is Chris van der Straat uit Haarlem. Oh, en die komt vandaag dus. En die komt vandaag. Oké. Okay. En uh, hij gaat het hebben over koud, nat, kut weer. Oh, ja. <laughs> nou ja, het is hier beschaafd. Dat was het gisteren echt. Dat en als je dan je huissleutels uh, ja. vergeet en je staat buiten... en je kan niet meer naar binnen, ja, dat, is, dat is niet fijn. Ja. Nee, verschrikkelijk, nee. Ik weet niet wie het is overkomen. Maar <laughs> <laughs> ja, uh, uh, ja, mij is het overkomen. Maar uh, dat is een nieuwe single. Dat is uh, zijn nieuwe Waarvan single. Waarvan we de titel niet meer gaan uitspreken. <laughs> Oké. Okay. Nee, nou, we gaan hem nee. straks wel even draaien. Dus, dus, het uh, is geen carnavalsplaat. Uh, Oké. Okay. <laughs> uh, nou, dan moet het wel een, uh, een ballad zijn. Of hoe noemen we het? Zo Zo'n nou, zo dus treurplaatje. Een, uh, een beetje feestplaatje inderdaad. Oh, toch wel feestplaatje. Ja, ja, ja. Oh, er zit wel tempo in. Dus er zit wel tempo in. En, ja, ja, ja. Nou, gezellig. En wie nog meer? Uh, ben Kok gaan we bellen. Oké. Okay. heeft ook weer een nieuwe single. En die, die heet Ik leef niet om te slapen. Nee, dat dus, is waar. Dat uh, houdt in dat we gewoon nog... Maar ik heb het er net al. Goed, goed slapen is wel belangrijk, <laughs> Frit. Anders uh, leef je een stuk korter. Uh, ja, je uh, slaapt uh, op de leven, uh, uh, toch? Uh, ja, ja, ja, nou, ja, precies. Ja. Je moet <laughs> ja. het omdraaien. Ja. Ja, ja, ja. Dat hangt er vanaf als je naar de kroeg gaat. Niet natuurlijk. Ja, ja, ja. ja Oké. Okay. Maar goed, dat is een kroegtijger. Ja, ja, ja. ja, ja. Een uh, ja. Even kijken. Johnny Evans gaan we ook nog even bellen. En uh, geef mij de Spaanse zon. Nou, die heeft vandaag heerlijk geschenen, moet ik zeggen. Ja. Waarschijnlijk ook wel in Spanje. Ja. ja, en hier ook. Ja. En dubbel solo gaan we bellen. En uh, laat maar lekker waaien. Oké. Okay. Laat maar lekker waaien. Dat nou, ja. nou, die titels altijd. Uh, is goed <grijg> ja, die titel uh, die ken ik ergens van. Laat maar lekker waaien. Ja. Nederlandse artiest Leo Nardel. Leo hè? Leonardel. Oké. Laat boem maar lekker waaien. Staat er niet nou, in je poen, database? Leo uh, hebt Moet ik ga eens even kijken. Ja, ja. Leonardel. Zeg, Fred, en 25 maart, dan is het weer zo ver. Ons programma zal voor jou. Dan hebben we een vol programma. Ja, ja, jij Het ziet vol uit. Ja, om twee uur al... Ja, en gelijk. tot, tot uh, nee, 7 uur vanavond. S avonds. Ja. Maar um, heb je elk uur wel een uh, beetje iemand bereikt? Uh, ja, um, zo goed is als ik. Ze ja. komen we weer ja, van Heiden ja. en Ver. Ook dat? Ja. ja. En ja. gaan ja. ze ook nog zingen uh, in de studio of doen we dat uh, nog even niet? Uh, uh, sowieso hebben we natuurlijk, uh, niet te vergeten, uh, we houden er nog eventjes uh, een band hier spelen natuurlijk. Oh ja, 27 mei. Ja. Ja. Oh, ja, oh ja, ja. Oh, ja. Dus, dus, uh, mei. Dus die is een, ma een maandje of twee later. Ja. Maar uh, ja. En mijn... we laten we ons verrassen, in ieder geval 25 maart. Ja, is wij hebben zo? er zin in toch. Ja, ja. wij, wij. Nou, uh, zometeen uh, Fred, hij is er weer, Entertainment View. Wij zijn er volgende week weer. Dankjewel, Benno Veugen. Ja, Rob Harms, jij ook bedankt. Graag gedaan, volgende week. Uh, Ja, volgende week zijn we er weer. Hoi, en uh, Paul Abdoel, nee, geen Leo Nordel. is uh, de laatste voor vijf uur. Tot volgende week en veel plezier bij Fred.